Jullie zien dat wat wij leren is absoluut praktisch. Alles dezelfde is we, we over is praktisch. En waar wij het over hebben is praktisch. Uh, Vanochtend van heb ik een mailtje ontvangen van, van een van onze studenten. En die vraagt mij dan, uh, in, maar de het fysieke omhulsel. ...wordt het gecorrigeerd, kunnen we... ...er bestaat er een tycoon voor het fysieke omgrondsel. Dus echt... Dus de, nou, ...ik denk dat... dat ...we hebben zoveel geleerd... ...dat het natuurlijk... ...nee, het antwoord is natuurlijk nee. Natuurlijk, kun je ook zeggen... ...dat er bestaat een zekere tycoon in deze wereld. Dus je moet je dan... laten we zeggen... Be, ...bewegingen maken. Fysieke, be, fysieke bewegingen, spoor doen ...etcetera. we daarmee... Onderhoud je jou, ook... ...jouw fysiek omhulsel... Ja, ...en eten, drinken met mate... Daarmee ook... ...dat is ook een vorm van tycoon... ...eigenlijk bestaat er wel zoiets... ...maar dat is geestelijk niet natuurlijk... He? ...we hebben ook dat geleerd... ...in de hand, handleiding, herinner je nog... ...dat binnen de mens... ...binnen de mens bestaat... Uh, ...het innerlijke gedeelte... ...ik ga niet, nu niet op in... ...welke krachten zitten daar... Maar dan uh, binnen zit uh, nefes. Dat hoef je niet, dat, de goddelijke die hoeft niet, niet gecorrigeerd te worden. Dan buiten, de, dri, de drie lichamen, het was een artikel, drie lichamen bij ons. Dus drie lichamen heeft de mens van binnen zichzelf. Binnen is. Het gedeelte, innerlijke gedeelte, het meest innerlijke, die niet hoeft gecorrigeerd te worden. Het uiterlijke wordt niet gecorrigeerd, kan niet gecorrigeerd worden. Waarom niet? Waarom, innerlijke is alleen maar goed in de mens. De uiterlijke is alleen maar kwaad. We noemen dat misgedegiwe. De, de, de, de, de, de huid, huid, van, huid van de slang. Daar kan je niets mee doen. Van, van, van, en right? de middelste wel gecorrigeerd kan worden. Dat is dan de the, uh, klipat noge. Klipa, de, de naam zegt het al. Klipat noga Noga is een, is een schittering. En klipa en een schittering. Dat betekent klipat noge van goed en kwaad. Dus in het middelste lichaam zit een goed en goed en kwaad. Alleen dat is het gebied van ons werk. Die tweede lichaam dus niet de eerste niet de binnenste niet de uiterlijke en, en wat wij noemen dat fysiek omhulsel om, om, wat is fysiek omhulsel dan? dat is niet het de derde lichaam dat uiterlijke lichaam maar dat is dan de om, het omhulsel op die uiterlijke lichaam van de mens wat wij noemen uiterlijke lichaam van de mens is het Aangehecht, van binnenkant aangehecht aan dat omhulsel van de mens. En omhulsel van de mens, dat is dan, wat is omhulsel van de mens? Waarmee, waarmee begint het? Het begint met, uh, met alle die pezen, ja de, de botten, pezen, uh, vlees en huid. Dat is de uiterlijke mens. Dat is dan niet, dat is, need, is, om, is omhulsel, fysiek omhulsel. Maar dat was, heb ik even gezegd. Maar daar houden we ons niet mee bezig. Je moet wel sporten, je moet dat, je moet wassen je, je, je, je lichaam, et cetera. Eten, minder vet, minder vet dat is allemaal. En nu keren we terug naar die drie typen van bodem. Dat is de geestelijke bodem, maar je kan, iedereen voelt het. Ervaren, voelen van binnen, binnen jezelf... Die drie. Eén van die drie heeft iedereen. Hoe wordt het gecorrigeerd? Nog een keer, de correctie is alleen maar niet volledig. We kunnen niet uh, iemand die een keilvormig geboren is met een keilvormige bodem, om helemaal zo dicht gooien, die kuil zo dat het helemaal van dezelfde vaste stof wordt als het ware geestelijk als, uh, als volmaakt. Het is een vorm van volmaaktheid, volmaaktheid. Maar hoe komt het? Goed opletten. Wij spreken over die drie bodems. En dat is de linkerkant. Oftewel, of dat zijn de Kilim de Kabbalah. Okay? Of de linkerkant. De kant van de Gvorot. Langzaam, goed opletten. Dus de, de kant van de Gvorot. Ja of niet? In de linkerkant. Nou, bij iemand die keilvormige bodem heeft. Wat betekent, wat zijn die, wat, waar zijn zijn gewoorde? Hoe zien zijn gewoorde uit? Die zijn bedrukt in de in de bodem. Ja? Die zijn, een, die hebben een deuk opgelopen. Die manifesteren zich niet naar buiten. Of die manifesteren zich op, naar buiten wel, die, als ze daar niet bollig zijn, dus niet, iedereen begrijpt wat ik bedoel, die zijn, als het ware, ingedrukt, ingedrukt, die, want ah, wij spreken alleen maar over de linkerlijn, over de linkerlijn, dat is alleen maar kwoord. Wat zit er dan bij een, een kuilvormige mens, met zijn kwoord? Die zijn een duik opgelopen, die zijn ingedrukt onder de egale, Egale oppervlak van de denkbeeldige, egale oppervlak van uh, de bodem. Geestelijke bodem. Iedereen begrijpt het? Die zijn ingedrukt. Pla uh, dus hol geworden van hen. En niet, niet dat zij... Uh, en daarom iemand die met een holle, met een deze, met een holle bodem... Die zijn... Vaak euh, bescheiden, te veel bescheiden. Dus niet bescheiden, maar echt goede bescheidenheid. Maar die hebben dus hun gwarot, hebben daardoor duik opgelopen. Die hebben dan van nature niet die gwarot euh, in de mate van die duik. Ja? In, in de mate van die deuk die zij hebben van nature van die hol, hol, hol, zijn. Dat is dan de, dat is hun, als het ware, tekort aan kracht aan die gwarot die zij hebben. Iedereen begrijpt het? Tot de egale, egale oppervlak. Begrijpt iedereen? Iemand die een bollige, bollige, uh, bollige bodem heeft. Bij hem, die gwarot, die zijn uh, als heuvel. Die, die, die zijn, beter begrijp het, naar zijn gevoel ook, dat die zijn overheersend, die zijn te veel. Die, te veel betekent, die zijn boven, als het ware een bergvormen, een heuvelvormen, boven de normale, wat we noemen het, boven de egale, denkbeeldige, egale oppervlakte. Dus dat is ook weer een nadeel. Maar iedereen heeft zijn nadeel. En dan, iedereen begrijpt het? Dat is dan zijn groot. Word. Fag. Dat is vaak. Dat. En iemand die dan met de hobbelige natuur is, die heeft of dat, of dat, een beetje dat, een beetje dat. Niet zo, of niet zo veel, niet zo als de ene. Als die wordt hobbelig, als die wordt, uh, zeg ik het, uh, als die wordt bollig, dan een klein beetje. Of. Niet zoals echte bollige man. Bollige bodem. Maar wel een zekere. En dan weer ook weer als keilvormig. Dus bij hem is het. Of Gvorot manifesteert zich een beetje bollig. Of manifesteert zich Gvorot zich, zichzelf. Dat hij. Dat die dus onderdrukt zijn. Oh, onderdrukt. Onderdrukt als het ware in de taal gewoon. Onderdrukt Gvorot. En soms. Die zijn. Uh, manifesteren zich openlijk en, en krachtig. Dat is eventjes. Maar hoe, wat moeten we daarmee doen? Goed opletten. Uh, dus echt corrigeren, zoals we hebben gezegd, dat dit helemaal egaal wordt en van dezelfde mono, also, homogene structuur is, kan dat niet. Hey? Alles, alles, we spreken alleen van één van incarnatie, Ik binnen één incarnatie. Want iemand die in één een, een generatie heeft een, een, uh, een keilvormige bodem, die kan in de volgende, als die correcties doet in deze generatie, dan kan die in de volgende generatie heel iets anders hebben. Wij weten dat niet. Waarom niet? Wij we weten niet de geschiedenis van de ziel. Waarom is het zo? So? Waarom deze ziel is gekomen nu in de, op de manier in een, in een lichaam? Dat die moet die keuilvormige bodem hebben. Wij gaan uit en we, let op, en we moeten geloven, hele geloven dat de bodem die waarmee ik geboren ben, dat, dat is de beste, de beste optimale bodem die geschikt juist is, optimaal geschikt is, om voor mij in deze generatie de beste correctie, de beste resultaten te halen. Vergeten? Dus ook als een mens een mankament heeft, of weet ik veel, wat, wat, welke, welke ziekte dan ook, hij moet wel heenig geloven, dat klopt op 100%, al willen we niet geloven dat. Dat, dat zoals hij gemaakt is, dus het lichaam wat aan hem gegeven is, dat het 100% dat het is precies uh, het beste is voor de correctie van de mens. Want de mens zit binnen. Als de mens dat gelooft, dan zou het geweldig zijn. Ik zag de mensen te gronden gaan die alles hadden van nature, die echt een... Uh, ook mannen die echt alles hadden die in zich, qua fysiek, alles hadden ze. En alles konden ze presteren en alles naar de knoppen brachten. Met drank, met allerlei andere dingen. En allerlei andere, dus, dus iedereen heeft een prachtige vrouw, die vrouwen die... die ja, zoals... Maar alleen maar een rol. Of andere, andere die, die, die maakten zich van de kant Schoonheid redt de wereld niet. Ja, de schoonheid redt de wereld niet. Okay? Goed opletten. Want alles zit van binnen. Want die Mar Marlene Monroe. Niemand wist, ja, Marlene Monroe. Ja, niemand wist van haar bodem. Wat voor bodem had ze. Ik wil niet zeggen, waarom, welke bodem had ze. Maar je kan alles geven aan de mensen Als je niet weet te werken met zijn bodem. Als je niet eens weet te zijn bodem. Als je ze natuurlijk wel hun bodem. Dan kan je niets doen. En nu opletten. En nu gaan we daar Duidelijk van wat zo so, so Een beetje dat klassificatie. Dat je een beetje voelt wat het is. En dat is alleen maar voelen wat ik zeg. Het is niet denkwerk wat ik, wat ik met jullie zeg. Je moet voelen op dat moment. Zitten in jou. Aan jouw oppervlakte. Aan jouw. Uh, ...eigen bodem en niet schamen en zitten en verbondenheid hebben met jouw eigen bodem. Dat is jouw leven. Heelde? Iemand vertelt jou, moet je, moet je dit of dit. Iedereen begrijpt dat. Iedereen moet werken met zijn eigen bodem. Want wij werken met onze kieling. Oké. Okay. Hoe gaan wij we te werk? En nu beginnen we met eerst met de, van beneden naar boven. Dus... Iemand die keilvormig, die keilvormige bodem is. En uh, hoe dat te werken. Iemand die een keilvormige bodem heeft, heeft dus platte, platgedrukte geworod, Ja of niet? Ja, want in de linkerlijn, de bodem, bodem is eigenlijk gevormd door wat? Door de gworot. Door de gworot. Ja of niet? Dus die heeft dan, want de geworod is de mens. De mens is echt geworod. De mens is... Ja, de, aan de rechterkant is licht. En de, de mens is Kirim de Kabbalah. Kirim de Kabbalah is geworod. Ja, de schepping. De mens is ook geworod. Absoluut geworod. De mens, de mens is djinn. 100% djinn. Geen genade zit in de mens. Geen, voor geen millimeter. In onze wereld zit er geen millimeter genade. Genade halen wij van wie? Van de kilim de... Van het geven. Van de schepper. Maar onder de gazé, Onder de taber zit geen genade. Geen mens heeft daar genade. Duidelijk. Er is geen genade daar. Genade moeten we halen boven de gazé, Of in de rechterkant. Rechterkant is genade. Is het geset. De mens heeft geen geset. Hij moet een geset opbouwen. hij moet halen dat. Daar van de kilim van de schepper. Maar jouw kilim, onze kilim, zijn alleen maar gewrot, Maar die bij kuilvormige bodem is dat bedrukte, platgedrukte uh, gwoerot. Ja, niet plat, maar oplopende gewrot. Hoe moet je de mens dan zich corrigeren? Goed opletten. Dan de mens moet natuurlijk halen, hoe kan je halen dat... Hoe de redding komt. Je moet naar de rechterkant gaan. En de rechterkant halen die chassadin. Ja. Chassadin is licht. Is volmaaktheid. Maar dan aan de rechterkant. Genade. En dat is net als. Dan moet die mens dus. Naar rechts. Steeds naar rechts gaan. En van rechts. Wanneer hij. Tijden heeft voor de zelfonderzoek. Half uurtje per dag. Of soms minder. Of meer, dan haalt hij. Die chassadin. Naar links. En er alle, drie, alle drie typen, die halen dat precies op dezelfde manier, hun chassadim, naar links. Maar wat doe je daarmee? Wat doen die chassadim? Dat is verschillend. En je goed opletten. Iemand die met keilvormige uh, bodem, de keilvormige bodem is, die haalt die chassadim van rechts. Naar zijn linkerkant, waar dat zijn gewoord zijn. Dat ben ik dus. Elke mens, dus in de linkerlijn, is de toestand van mijn, myself mijn kilim, de Kabbalah. dan Die haalt dan die chassadim. En die chassadim bestoken nu die gwurot in hem. Iedereen begrijpt het? En goed opletten. Dat is absoluut iets wat ik vertel, is geheim van der geheimen, en niemand spreekt daarover. Geen kabbalist in deze wereld. Al ik ontvang alleen maar van Ari, mijn vriend. Het is niets anders. Ik ga niet ergens schrijven. Wat ik jullie vertel is, is, is niemand, niemand heeft het gehoord. Eh? Goed opletten. Wat gaan die chassadin doen bij die keilvormige bodem? Wie, wat gaat die dat doen? De geworod zijn platgedrukt, of deuk hebben opgelopen. Dan gaan die chassadim, dat is een vruchtbare bodem, vruchtbare bodem chassadim. Die gaan dan, als het ware, bestralen die geworod, die plat zijn. Plat zijn betekent die, die minder leven hebben, die niet krachtig zijn. Ja, die kracht niet hebben, of kracht erg zwakke kracht hebben ze. Hebben ze zich, als het, als het ware, alsof ze, niet, alsof ze onderontwikkeld zijn, die die gaan die bestoken, want dat is licht. En daardoor brengen ze een stukje evenwicht, naarmate de mens in de mate waarmee de mens die chassadim haalt, naar de linkerkant, wordt een stukje van die chassadim die bestraalt, die bestookt als licht. Net als de, de Zivouk daar de Het is altijd Zivouk. Die bestookt de bodem. En die, de bodem die, die wordt poreuzer. In de linkerkant. Poreuzer. En die brengt dan... En die poreuzer betekent dat die ook, als het ware, gaat reizen Net, zoals, net als met, met, de, met de gist. Dat is net een gist uh, als gisteffect. Uh, en die gaat dan vullen in die mate van waarin ik dan de mens dan die chassadim aantrek. En dat steeds moet de mens dat doen. Die wordt dan steeds opgevuld, net zoals bij de tandarts, die vulling die, die kies vult. Oké? Okay? Zelfs dat die, als de kies gevuld is, de bodem blijft dezelfde. Echte natuurlijke bodem blijft dezelfde. Alleen de vulling. Dat is bovenop komt. En dat is wat de mens zijn correctie, de correctie van de mens dan is. De bodem blijft dezelfde. Het gevoel van de bodem, dat die, zijn gevoel van de bodem dat de bodem uh, uh, hoogvormig is, blijft voorbestaan. Maar dan ga ik niet meer daarop, daar mee, daarover zuur. De, de gaat de mens niet meer, uh, dan gaat de mens dan niet meer uh, leven zuur maken, maar de mens gaat actief, actief werken daaraan En steeds, uh, alleen wanneer ik in linkerlijn werk, dan ervaar ik de bodem, maar dan ook weer heb ik, hoe meer ik mij corrigeer, des te meer heb ik ook de hoger of de groter wordt ook de laag, het laagje van de extra, dat wat ik heb opgebouwd door de gegessen, door, de, door, de, door, de door het toevoegen van de chassadim aan, uh, aan mijn bodem, die plat, platte, waarmee de platte uh, geworden dus steeds die kwarot worden, als het ware, uh, vermengt zich, mengen zich met de chassadim. En dat wordt dan ook net, net, soort als middelste lijn. En dat vult die bodem. Nou, dat geeft al, dat geeft al. Wat geeft dat? Goed opletten. Dan geeft dat toch wel, met elke keer, telk telkens, wanneer het een beetje vulling bijkomt vulling bijkomt, dan hebben we, hab, wat heb ik dan? Dan steeds egaler wordt het, egaler wordt het, de, de oppervlak van de bodem. Steeds meer licht kan, ja, licht komt, en licht kan dan oorgozer, ja, orgozer komt, waar, van waar, komt orgo, van de linkerkant? Ja, van de malgoed, van de linkerkant altijd van de linkerkant, waar is de begrenzing waar is de begrenzing wordt gevormd, in de linkerlijn eigenlijk de begrenzing in de rechterlijn hè, we, we, hebben we geen begrenzing, in de linkerlijn hebben we begrenzing, dus steeds in de linkerlijn wordt steeds meer begrenzing uh, het niveau ook van de begrenzing steeds wordt eh uh, eh uh, uh, Echaler, dus komt steeds dichter bij de volmaakte toestand waarbij de, de bodem wordt absoluut echal. He? Maar alleen met, met de vulling. Iedereen begrijpt het? Op die manier is het werken in met den, voor iemand die een, on, een holvormige bodem. En nu iemand die een bollig vorm heeft, een bollige bodem heeft, dus iemand die overmatig groot heeft, ook dat is, het, ook dat is uh, uh, gebrek. Ook de, niet gebrek, het is ook, uh, alles is geboren op de manier dat men, dat, men, dat men tycoon nodig heeft, alles heeft tycoon nodig. Wat, hoe werkt dat? Net zoals we hebben gehad. Als de mens kracht, de mens die de bolle vorm heeft, ook moet de kracht opbrengen om chassadim te halen. Vaak benutten ze de chassadim niet. Want de kwarot hebben veel kracht. En dan die mens is geneigd om zijn kwarot te gebruiken voluit. En dan zegt, nou, waarom moet ik dat moet ik dan mee uh, remmen, kleiner maken, et dat, dat, dat is dan tegen hun verstand. Verstand zegt, jij ja, hebt kwarot wat moet je dan bescheiden te zijn, bescheiden te zijn, je moet wel, wel pakken dat, nou, hoe gaat het, als de mens de kracht opbrengt, als de mens de realiteit zijn ware leven wil zien, zichzelf wil, of wil genieten van het leven, echt genieten van het leven, en niet alleen maar pushen, pushen, altijd pushen, euh, dan gaat hij zichzelf kleiner maken. Hoe? Hij haalt de chassadim van rechts. En de chassadim dan die bestoken van de rechts. chassadim is, is licht. We hebben ook geleerd in deze les. Dat zoals de leeuw. Leeuw, dat is licht or chassadim. Dat die dat chassadin die bestoken dan zijn, zijn bollige bodem. En ze bestoken dat en ze gaan dat afknabbelen. Ja, een beetje afknabbelen steeds, in de mate waarin hij chassadim aantrekt, telkens, in dezelfde mate, in ja, dezelfde mate, in dezelfde mate wordt een stukje afgeknabbeld van zijn, van zijn, uh, van zijn bollige vorm. Gaat zijn bollige vorm minder worden? Niets verdwijnt in het geestelijke. Iedere begrepen? Dat is het probleem, dat zijn bollige mens bij de bollige bodem, is bang dat hij dat die uh, zacht wordt, of zachter vr uh, wordt, waarom? Hij denkt dat die zijn, zijn, boligheid wordt afgepakt door, door, daardoor door het feit dat die dan wat zachtjes wordt, dat die wat warmer, menselijker wordt, of ja. Ja? en absoluut niet, want niets verdwijnt in het geestelijke, iedereen begrijpt het? Ook daarom ook de kuilvormige bodem blijft, blijft de hele, tot, tot de laatste sneek, Voortbestaan bij de mens. Ja? Ook bij de anderen die bollige vorm, bollige vorm uh, bolvormige uh, bodem heeft. Net zoals de bollige het was, blijft ook voortbestaan. Maar daar komt nog de toevoeging. De toevoeging, ja, in de toevoeg, toegevoegde vorm, in de toegevoegde toevoeg, toestand. Heeft die nog ervaring in zichzelf? Waarbij zijn bolligheid is minder. Iedereen begrijpt het goed, begrijpt het geestelijke. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus wat jij was, jij bent. Wat je bent geboren, ben je, ben je geboren. Dat is de beste voor jou. Als je met keilvormige bodem bent geboren, dat is de beste, de beste natuur die jij mocht van boven ontvangen. Zo moet, je, zo moet je het zien, niet dat het moet je niet zien dat als tekort, het is wel tekort, jouw tekort om te werken, om aan jezelf te werken, maar het is van boven in jou gegeven, en je moet weten, dat is de, jouw natuur, is de beste natuur die, jij kon, die aan jou kon gegeven worden, om al die iconium correcties teweeg te brengen in jouw generatie, voor jou, dat is het beste. Wat jij ontvangt. Al is het, dat, denk je nou, kijk je naar een andere, jij bijvoorbeeld heeft een keilvormige bodem, en je kijkt naar een andere, jij altijd een beetje jaloers bent op een andere die veel gewrot heeft. Kijk nou, kijk nou hoeveel assertiviteit hij die, die, die heeft, ja. Hoe krachtig is die? En ik heb het niet. Prepe? Maar jij begrijpt het niet dat die andere die, die assertiviteit, dat die, ja, hij moet het. Met, hij moet het uh, ...bekopen met... Uh, ...enorme... Ja, ...enorme ellende... ...met, uh, met de suikerziekte ...en met uh, hartproblemen... ...en hartslag, et cetera... ...en andere dingen, die jij niet kent... ...als kailformige... <laughs> ...dat moet je zo so zien... ...dat is zo... Uh, so ...rechtvaardig is de schepper... ...zo so geweldig is de schepper... ...dat heeft niemand... ...bevoorrecht in... Wat dat betreft ja, absoluut niemand. En ook dat betreft wat betreft dan, kijk, dat is dat gaat op bij, bij iedereen. Of jij of jij in, uh, of iemand, uh, hoe zeg je het hetero of ja of uh, homo of lesbisch uh, heeft dat heeft iets te maken. Iedereen heeft zijn eigen bodem. Ja of niet? Iedereen heeft zijn eigen bodem. Je moet met je bodem te maken hebben. Dus jij moet te maken met je bodem en niet met iets anders. Niet met ideeën, maar met je bodem. Hoe moet ik daarmee daaraan werken? Altijd chassadim aantrekken van de rechterlijn. En de werking daar, daarvan is verschillend bij drie die typen. En degene nog een keer, degene die dan de hobbelige structuur heeft. Dus dat is het. Dus, ja, hoe zeg je dat? Ik dat. Ja, zo'n zo golf, golf, kleine golfjes die dus uh, uh, boven en naar boven naar beneden van de van denkbeeldige, egale oppervlak van de bodem. Die komen dan ook weer gassadin en die werken op precies dezelfde manier. Ze werken dan ten aanzien van die bollige plaatsen, bollige golfjes, die werken afknabbelend, die gaan ze dan af afbreken langzamerhand. Af, en daar waar de kuiltjes zitten, die gaan ze voor, die gaan ze vullen. Like, so mens, iedereen begreep het hoe dat zit in elkaar. En uiteindelijk, zodat als de mensen komen tot zijn volmaaktheid, dat iedereen komt het. Wat is dat in de Torah? Dat op Shabbat, dat staat geschreven, dat Moshe het Hashem had gezegd. Dus dat iedereen moest dus voor Shabbat, dus vrijdag, was het twee, twee maal meer mannen van, van de hemel. That means that op de, op dat de mens op de Shabbat, dat zij niet hoefde te verzamelen, die mannen. En dan was het zo so dat de natuurlijk iedereen, wat dit de Rab beschrijft, dat is echt geweldig, dat sommigen natuurlijk die wilden meer meer, dus natuurlijk meer. Dus iedereen kon nemen zoveel als hij kon van die mannen. Natuurlijk is het geestelijk, dat is wat we, waar we het over nu hebben. En niemand had minder die veel, die veel, dus die iemand die veel had, die niemand had te veel en niemand had te weinig. Met andere woorden, dat uh, wanneer het de volmacht Elke mens die dus moet komen tot het tot poelpunt waarbij zijn bodem echaal wordt. En dat is dan die martikum. Uiteindelijk, elke mens zit op die manier. Het gaat niet om wie, nationaliteit, om, die, om intellect, intellect, et Of wat dan ook. Het gaat alleen om die bodem. En als de mens voelt dat die bodem uh, door de chassadim. Uh, opgebouwd wordt, ja, die, die dan vult, of vult, of afnabelt, dat geeft, dat geeft de mens een reddend gevoel. Ja, dat is ook de redding. dat is de reden ook dat uh, in de kilim van de Kabbalah. En de kilim de Kabbalah, dat is de mens zelf. Duidelijk kort, ik heb het, ik kan, kan daarover een hele ja, daarover hebben, en dat is de moeite waard om daarover te hebben, maar ik heb het alleen aangestippeld, goed. en werk daaraan, en goed, eerlijk werk aan jezelf, want alleen dat, ah, iedereen begrijpt nu, jij werkt alleen aan je eigen bodem, op welke manier, jij weet het hoe. sadim, haal de hassadim en zij doen de rest. Ja? Oké, okay. goed. Nou, dat is, kijk, is over die, dat egalisatieproces en drie bodems in de mensheid. Je vindt geen mens op aarde die iets anders zou hebben. Die een andere bodem zou hebben dan één van die drie. En natuurlijk allerlei variaties. Van, en dat vormt ook, daarom, daarom verschillende wensen. De ene wens dit, meer dit. De andere weer, meer dat. En dan, allerlei beroepen ook. Mens kiest ook beroep, ook vanwege die, dingen. Bijvoorbeeld ik kan nauwelijks mij denken bijvoorbeeld dat iemand bij een politie gaat werken die een kaalvormige bodem heeft. Hoe kan je dan assertief optreden ergens op straat? Iemand dan loopt, iets doet, iets niet goed. Hoe kan je dat zeggen? Kobe bij hem schatje niet doen. Dat je dan met je en nu begrijp dat niet. Je gaat met jouw liefde wel. Maar dan moet je wel een bepaald karakter hebben om dat wel aan te kunnen. Maar wel ook weer niet te bollig. Met een bolach, te bollige euh, bodem ook, kan je dat passen aan de straten van Amsterdam. Als politieman met veel. met bollig bod, bod, bod, bod, bodem. Ook niet. In Amsterdam, politie die. die die zo een beetje van het type van die hobbelige. Ja, hobbelige is het goed, want dan een beetje zo en dan... Maar ik bedoel, ik zou altijd... Ik dat is de middellijn, zou ik zeggen, dat is dan een beetje... Hè. Precies, de middelste lijn waar iedereen zoekt, maar de ook hobbelige is ook, heeft ook zijn probleem. Het probleem is dat je hebt niet alleen één vorm van gebrek. Je hebt twee, twee soorten gebreken, begrepen? Dus jouw chassadier moet dan werken op twee, allerlei, uh, twee, allerlei, twee, twee soorten werk moeten ze verrichten. Aan de ene kan kuil dichten en de andere is om af te knabbelen aan jouw overtollige gwroot. Ja, kort. Ja. Ja, erg ja, goed. ik heeft het ook goed gezegd. Maar dat is natuurlijk... Uh, uh, wat ook this, uh, the, the, the, in de tempel waren ze ook de kohanim, de priesters en de leviten. Ja, yeah, priesters en de leviten. Priesters, dat goede Goede stelling. Want de priesters... Maar hier is het natuurlijk niet, niet vanuit het gebrek. Natuurlijk. Hier is het vanuit het licht dat men aantrekt. En de dienst die men ook deed, precies, zij deed de dienst, de priesters in de tempel, deed de dienst om cheset aan te trekken naar zichzelf toe en naar Israël en naar alle volken. Cheset aan te trekken. Dus yes, dat is de rechterlijn. En de levieten hadden hadden dienst gediend, de schepper, om gvorot aan te trekken. Ja? En die gworod die hei, zij aantrekken. Wat is het, wat, wat, waar heb je eraan? Wat heb je daran? Die gworod heb je ook weer aan. Omdat die gworod zijn koschere gworod die zij Weet ha, Die, die gworod moesten ook deze wereld binnenkomen. Dat is niet, niet gewoon din. Dat is een heilige gworod. En die moesten ook, uh, dat zijn twee krachten in, de, in het heelal die moesten ook aangetrokken worden... Uh, naar de linkerkant. Okay. Naar de, ook naar de linkerkant van Israël... naar, inke, naar de linkerkant van, de, van uh, de hele mensheid. Maar als heilige kracht. Beide. Maar niet overtollig. Bebe? Dus niet overtollig. Kijk, moet je zo zien. Uh, ook de Levieten die waren niet... die waren wel... Die hadden hun naar kracht, waren hadden, hadden ze wel van het soort gvora. Hij hadden ze gworot maar, maar niet overtollige gworot hadden ze. Hun eigenschap was gworot als basis. Ja, waarom? De schepper heeft alles geschapen met een tekort. Maar niet overtollige, niet met de bodem die, die uh, te bollig was. Die bolligheid die komt aan de linkerkant van de, van de heilige gwaard. Aanleunend, aanleunend bij de mens. Dat is dan wat het is te kort. En zij hadden, de, zij hadden aangetrokken, moesten aantrekken de Gora die, die, dus die, die in het algemeen de middelste lijn moest maken, niet in de linker lijn. Niet te corrigeren de linkerlijn, goed opletten. Wat hadden ze gedaan, de Levieten? Zij moesten volmaakte Gvorot ghor aantrekken. En, en die uh, priesters, kodien, moesten volmaakte Chassadim aantrekken. En dan moest dan nog door die twee de middelste lijn in het algemeen, de middelste lijn gemaakt worden. He, daardoor de middelste lijn. Dat is eh, iets anders. He, dat is dan daarmee, dus de middelste lijn kwam, en dat is de, de barmhartigheid, al het goede, die dan, kwam dan via de tempel, door die rechts en links, kwam het schina, kwam het via de middelste lijn. Ja? Dus zij moesten de middelste leen, algemene, bijzondere, maar ook algemene middelste lijn hebben. Maar wij spreken hier Waar spreken we hier meer? Hier spreken we meer over een soort, bij deze correctie, spreken we in de linkerlijn, spreken we eerst, hier spreken we dan over de vorming? is dat wat wij nu in die drie bodems, waar wij het over hebben nu. Dat wij werken eerst aan de middelste lijn van de linkerlijn. Dus de bodem, de bodem, de linkerbodem, is dat is dan de middelste lijn in de linkerlijn. Maar het is wel de bodem die geldt natuurlijk. De ene bodem hebben wij. alleen voor, voor ja, de bodem, waar hebben we de bodem? Alleen in de linkerlijn. Maar het is wel zo, so, maar nog een keer dat is dan in het algemeen dat? maar we gaan niet op in, het is goed, dat, is, dat, gaf, dat gaf veel stof, uh, geeft veel stof, Je moet je dan werken aan jezelf. Het is even aanstippelen, dat is wat we doen, dat dus nog, nog niet leren. Het is nog even aanstippelen. Nou, dat is wat dat betreft. En uh, nu nog iets, iets wil ik nog iets vertellen. En goed, goed luisteren, dat ik, dat jij het, daar moet je ook moed hebben om te luisteren wat ik nu vertel. Want uh, anders kan het een beetje erg proberen toegevelijk te zijn, proberen te ontvangen, niet tegenstribbelen. Want dan hoor je straks iets wat ik zeg. Dan zeg je, nou know, die, dat is een nieuwe Mosheer. een nieuwe profeet is gekomen. En die gaat het, die dingen annuleren, God vergoeden. En die gaat iets vertellen, iets wat, wat um, ja, wat is helemaal tegen... Dit en dit en dat. En maar goed, dan moet je goed luisteren. Ja? En maar eerst aannemen. En niet tegenstribbelen. Daarna kan je dan zien hoe de zit in elkaar. We hadden vorige keer hebben we ges hadden we gesproken over... reden nog vasten. Had ik je gezegd, je moet niet vasten meer. Want anders... Vasten doe je dat alleen voor citra Achra. Ja of niet? Waarom? Wij zijn niet meer... We hebben meer, geen kracht meer om dat met vreugde die vaste, het vaste met vreugde te verdragen. Geen mens op aarde in, in onze tijd en al lang niet meer, heeft de kracht om dat plezierig te vinden. Je dat? Dat hij doet, dat hij weet dat hij dat doet voor Hashem. Wij kunnen zeggen, ja, geestelijk kan ik wel zeggen, in, uh, mentaal, in mijn hoofd kan ik zeggen wel, ik doe het voor Hashem. Maar dat ik mij, of ik mij goed voel daarbij, dat is dan een komedie, begrijp je dat? That is daarom, that zeg ik, is, het is niet voor Hashem, alleen met je hoofd werken met voor Hashem is niet de bedoeling. Het werk wat wij moeten doen is in Mocha en liba. in je hoofd en in je hart. Als je zegt, oké, okay, ik ga nu vasten, zelfs op Yom Kippur. ik ga vasten en ik doe het voor de schepper. Maar je kijkt steeds op de klok, op de horloge, want jij wil eten. Je voelt, je voelt je rot. Oké, okay, ik moet het verdragen. Maar niet verdragen. Het is niet verdragen met, met, met liefde. Het is niet verdragen dat ik verdragen het graag Want ik vind het... Het is meer voor mij dan, dan alle eten wat ik nu doe. Maar dan moet ik ook voelen dat. Dat kon alleen maar die, die oude... Die, die Torah geleerden die van vroeger... Van vroeger die, die hadden dat wel kunnen. Die konden ook dan in de sneeuw... Uh, dat? zich wassen als het ware die konden ook verdragen dingen die konden ook dan uh, ellende alles konden ze dan verdragen en, en ze hadden dat graag gedaan want ze wisten dat zij doen dat ze ook van binnen graag wij kunnen dat niet meer en nu goed opletten uh, wat is de definitie van waar van vast And you could, speak, could let what it say. What the folk do, yeah, what the they, the the religious leaders and religious beaamten, uh, tellen to the folk, is the materialization of the historical. What is in the Torah, to say. That is for the first folk that. that en, um, wat betekent, wat staat het in de Torah geschreven de, over de Yom Kippur? Jullie moeten, jullie moeten je nafshegem, nafsetegem, jullie nevers moeten jullie kwellen. Zat geschreven. Dus op die dag, op de Yom Kippur. Dus jullie moeten een nevers. Dan hadden de rabbis hebben dat. Opgevat dat men moet vasten op die manier. Natuurlijk wisten ze wel, natuurlijk de Torah-geleerden wisten dat het ging niet om niet eten en niet drinken en andere dingen. Maar je moest het wel materialiseren. Maar wat staat het? Goed opletten. Iemand, als je dat begrijpt, dan begrijpt en begrepen, gaat aanvoelen dat, dan ga je mijlen. Verder dan elke religieuze mens. En met al die. Uh, ge, met al hun titels, et cetera, Goed opletten. Wat betekent vasten? Wat is de definitie van vasten? Hm? Wie, wie wil zeggen? Offeren. Jouw vet offeren. Oké, okay. Oleg zegt dat die vasten is het offeren van jouw vet. Oh, en niet alleen vet. Van je... Ja, en je, van, je, van je bloed. Blood? Bloed, want als een mens niet eet, als het ware, dan, uh, dat is dan mooi... geven, oké, okay, geven, precies. Maar, kort, uh, de kortste, kortste, kortste, kortste samengevat is, massagen, nog iets, vasten, is het iets, iets, dat jij... Uh, Ontzeg jezelf. Huh? Oh, nee, jij ontzegt jezelf iets. Waarom? Ontzeg jij jezelf iets of ontzeg je iemand anders iets? En And zo so, ja, dan wie? Jezelf? Ja, iets voor jezelf. Oké, maar niet ontzeg. Oké, okay, jij gaat bijvoorbeeld. Fasten. Voor wie je gaat. Wat ga je daarmee doen? Laten we het kort houden. Dus vasten is betekent Goed opletten. Wat ik zeg in drie telling Altijd moeten we proberen in het kort mogelijke definitie. Uh, fasten. Wat de Torah. Wat het geestelijke betekent. In het geestelijke betekenis. Dus niet wat hier op aarde. Komedie. Je kan vasten zoveel so als je well. wil. Goed luisteren wat ik wil. zeg hier. Wat jij eet, of je, wat je niet eet en niet drinkt, niet doe je niet op een vastendag, betekent niets voor jou. Niet ga je, niets van boven wordt het gezien wat je gaat doen. Al goed opletten. Vasten betekent, en nu komt het, niets geven aan de sidraag. Geen botje moet je geven op die dag. Op de dag van de. Wanneer jij vast, of de Yom Kippur, ja, of de negen af. Op die dag staat het in de Torah. Betekent op die dag. Goed opletten wat ik zeg, nergens vind je dat. Op die dag mag je niet, geen, niets geven aan de Sitra Dus ook geen botje. Maar, maar op andere dagen moet je, je bent verplicht, om iets te geven aan de citra. Ach, je mag niet, op andere dagen moet je wel, moet, natuurlijk als de mens een bepaalde zonde pleegt, vroeger was het zo, dan kon je dat ook zelf opleggen, op zichzelf vasten, dat hij ook niets geeft aan de citra. Maar de bedoeling is, uh, dat Vasten is niets geven aan de Sidra Achra. Dat is vast. Maar als je, en dat betekent eigenlijk geen botje geven. Maar als je vast en jij, Ja, als je helemaal vast, niets eet, niets drinkt, geen seksuele omgaan, uh, er de... staan nog vijf. Alles vijf. Uh, alles is verklaarbaar. Het is voortreffelijk hoe dat allemaal, Ari, dat uitlegt. Maar... Uh, als je dan vast, wat men noemt, niet eet en niet drinkt en al die dingen, en jij maar voor for, for, for, for een, een zekere percentage, wat dan ook, dat jij voelt jezelf niet prettig, ja, yeah. en dat jij, oh, zeg ik dat, het niet mee, begrijp je wat ik bedoel? Dat jij voelt dat jij, dat jij, dat jij niet, niet goed, dat jij het, oké, okay, jij zegt, oké, okay, ik doe het wel voor mijn uh, hoofd, maar van binnen niet ben je, kan je niet verdragen met liefde. Dan doe je het, precies, leeg je eronder, precies, leeg je eronder. Dan doe je dat voor wie? Voor de citra, agra, iedereen begrijpt het, dat is geen vaste meer. Iedereen begrijpt het? Dus, moet je op die dag, die bewuste dag van Yom Kippur bijvoorbeeld, je mag niets geven. Dat is het enige wat je moet, waar je moet opletten. Dus, in, met andere woorden, als gevolg daarvan, liefst goed opletten. Liefst op, wat ik zeg nu, ik heb je gezegd, ik heb niets met religie te maken. Je hebt te maken met de ware leer. Ja, de ware intenties en iets wat oplevert uh, de ware resultaten voor de vooruitgang van de mens, geestelijk en eeuwig. Als je op de Yom Kippur, ja, op de, de grootste vaste dag, als je eet en drinkt. Ik zou niet op die dag niet seksuele omgang hebben. Waarom niet, ik zou het zo vertellen. Maar als je eet en drinkt, waarom? Eet en drink dan hoe is dat voor Hashem? Dat maakt de mens blij en uh, mens en ook de Hashem is blij dat wanneer de mens dat doet. Als je dan op de Yom Kippur goed op dit wat ik zeg. Ik kom niet iets veranderen of veranderen uh, andere de wetten. De wetten zijn vast en de wetten zijn uh, van de Joden hebben de wetten Moshe heeft alles meegenomen, om de wetten van het Hilal. Maar als je vast op de Jomgepoor. Of bijvoorbeeld. Als je niet vast. Als je eet en drinkt. Maar jij let op. Dat elke moment. Dat jij let op. Dat jij doet niet. Dat je niets geeft aan de citra. Achra. Dat je niet geeft. Dat je weet dat jij niet. Te veel vet neemt. Dat jij goed oplet wat je doet. Met het eten en drinken. Dat jij steeds oplet. Dat op deze dag mag ik niets geven aan de citra. Hoe? Dat moet je zelf weten. Maar dat je... Want dan is het beter, veel beter en correcter om te eten en te drinken op de op Yom Kippur. Dan om een komedie te spelen, religieuze komedie te spelen. En niet te eten, maar dan de citra agra is dan... ...de ontvangster van... ...ja, door jou leid... ...zij vindt de... Dus ...sitra agra is altijd, altijd ontvangt... ...van de mens... ...als een mens leidt... ...dan de sitra agra geniet daarvan... ...of als een mens overmatig... Uh, ...zeggen dat... Manisch, ...manisch is... ...ook zij geniet dan... ...van, van alle kanten, van beide kanten... Van, uh, ...kan zij dat uh, genieten... ...en nu opletten... ...als... Wat moet je dan doen op de vastendag als gevolg van wat ik zeg? Uh, met eten en met drinken. Je moet niets, niets geven, maar de citra akre, wat houdt het in? En dat is dan, de, de, dat is dan beschreven wordt in de dagen van de komst van de Mashiach. Want juist op de negen af, waar de, de genorme vasten is, dat is dan de geboortedag ook van de dan zal ook de machine komen. Dat zal dan een grote feest zijn. Wat betekent dat? dat als je dan op, de vast, op een vaste dag niet aan de Sitra agra wil geven. Wat houdt het in? Wie gaat dat botje dan opeten? Jij moet het opeten. Dus jij moet eigenlijk iets meer Opnemen in jezelf met de intentie dat jij geeft dat niet aan de citra agra. Ja of niet? Alle andere dagen moet je dan uh, iets geven aan de citra agra, een botje geven. Dat ben je verplicht, omdat zele omaat zei eigenlijk in de ene tegenover het andere. En die, bij die citra agra heb je nog vonken van het licht die jij moet uh, ophalen. Ja, die moet je dan werken om die vonken op te halen. Dus op de vastendag moet je wel nog extra eten en drinken dan op de normale dag. Maar je moet niet, niets geven aan de citra Agra. Dat is het ware vast. Maar dan, religie weet het niet. Kijk nou, kijk nou naar christenen ook weer en allerlei anderen die vasten, die vasten. En dat helpt. Duizenden jaren helpt absoluut niet. Waarom? Ze weten niet wat ze doen. Voor wie ze dat doen? Ze doen het aan de citrageren. Heb je dat? Ook Joden doen het precies op dezelfde, op dezelfde manier. Kijk nou naar de, naar de... Hoe heet het? Naar de... Uh, Esther. Ja? Het was wel drie dagen ta Drie dagen vasten. Dat betekent drie dagen hadden ze... Drie dagen hadden ze... Uh, niets gegeven aan de aan de citra achter. En dan was het, wat was het? Geweldige diner, wat men eet op de purim ja? Dat is dan als het ware twee verschillende uh, periodes, die allemaal eentje vormen. Dus, betekent dat de mens moet wel eten en drinken, dat is net als gmartikoen wanneer volmaaktheid zal zijn, de, van de, de volle bodem, de bodem zal helemaal uh, egaal zal blijven. Ja? En um, dat men uh, niets zal geven, niets geeft, niets zal geven aan de citra achra. Waarom niet? Omdat op de te komen, zal geen citra meer zijn. Dan zal men niet meer uh, een botje moeten hoeven, hoeven te geven aan de citra achra. Dat is eventjes wat ik wilde aan jullie iets uh, vertellen over, de, over het vasten. Twee woorden, alleen kort, probeer eens. Kalef en Joshua. Kalef. Ook zit er achter. Nee, nee, nee, nee, Kalef en Joshua. Ze kwamen ook in de absolute. Ja, ja. Kalef, nee. Kalef, Kalef, ja, Kalef, wat kijk. Hij zegt zo een van die een van die twee, van die twee verspillers. Yeah. Die was die, zijn naam was Kaleb. Kaleb is het je net zoals hond. Ja, Kalef. Wat, wat was het dan? Kaleb. Net zoals hond. Zijn naam was, was kalb. Kalb betekent gematria is 52. Kalb is 52. Dus dat is in het hele. Kijk. De ene tegenover de andere is dus de schepper gesproken. Dus een hond is aan de, aan de kant van de citra Agra En aan de andere kant is het kalb. is wordt dezelfde letters. Maar andere... Andere... andere klinkers. En dat betekent, betekent uh, uh, de Gimatria is ook 52. 52 is dat bon. Dus malchut. Dat is wat ook die Caleb die had bereikt. De malchut, de malchut uh, van de Atsu. Dus hij had, had al die uh, parsofim, dus alles, had hij dus alle kilim had hij in zichzelf uh, tot de malchut om Binnen te komen in het heilige land. Het heilige land is daar, moet je dan de volle kilim hebben. Ook de, let op, ook de kilim onder de tabor. Terwijl de hele generatie, let op, wat ik paar woordjes zeg, ik, alleen dus ik ga niet op binnen. De hele generatie van de woestijn, behalve die twee, en Moshe en de hele generatie was alleen Kilim van uh, de generatie van daad, met hoofd. Ze waren dus de generatie van daad, dus erg hoog. Daarom hoge idee, alles hoog. Zij hadden dus de generatie van de daad. Moshe was daad, weet je wat daad is, in het hoofd. Maar qua Kilim is het te hoog, of niet? Het is dicht bij de schepper, te dicht, dicht bij de schepper, maar qua Kilim, kort. Ja of niet? Kort, de hele bedoeling, dan konden ze, daarom konden ze niet komen, niet komen, komen in het Heilige land. Heilige land betekent malgoed, betekent onder de gazee, waar, daar waar men ook zaait, daar waar men, waar men ook uh, uh, ploegt, zaait, uh, oogst, dus echt tot de malgoed. Dat, dat pas maakt dat men bestendig is, dat men land kan veroveren, dat men alle tien kilim heeft. En zij hadden dat niet. Daarom al die, alles, alles, alles, de hele generatie moest daar uh, uh, dus in de woestijn dood vinden. Ook omdat zij zonden van gouden kalf en verspieders. Die, en die verspieders ook. Maar allemaal gingen ze dood, behalve die twee, die twee. En Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, dat is de opvolger van, van, van Moshe. Hij was niet bij, hij was ook niet bij die, bij de Gouden Kalf. Ja, waar, waar was hij? Hij was, hij ging, uh, hij ging naar boven, hij ging niet samen met Moshe, maar hij ging wel op een berg, op een heuvel, zitten, wachten op Moshe. Maar hij was er niet bij, hij was niet bij, bij, dat, bij, dat, bij, de, bij dat, de zonde van de Gouden Kalf. Alleen, daarom, ook alleen die twee, die kwamen dan, niet alleen die twee waren de anderen, en de generatie, de hele nieuwe generatie, die, vanaf die geboren waren in de woestijn. Dus, en niet degene die dus niet, de, dat betekent generatie van de woestijn, als we zeggen die dood vonden in de woestijn. Dat is de generatie die, die kwam uit de Egypte. Maar hun zonen, dus vanaf twintig jaar, die konden wel het land uh, binnenkomen. Want zij hadden dat niet niet meegemaakt. De, al die zonden hadden ze, was niet, ze hadden niet uh, meegemaakt aan al die zonden, aan al die klagen. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Dat is, uh, maar is was was uh, de... het is al half tien. Dus goed opletten. Die werken al aan die drie bodems. Ja. Het is alleen, ik heb het alleen maar een beetje aangegeven. Probeer het. Uh, werken, harder eraan werken. En je zal zien dat het zal wel uh, jouw uh, flinke stuk redding